Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Voor de kust van Tessel is de zoektocht naar de vermiste vissers uit Urk hervat. Hun boot ligt op zo'n 12 meter diepte en duikers proberen het wrak binnen te gaan... om te kijken of de twee bemanningsleden zich daar bevinden. Het is de bedoeling dat alle onderdelen van de kotter worden doorzocht vandaag.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 Boutersers partij, de NDP, had 70 bussen geregeld... om de mensen naar het vliegveld te brengen. Bouterser gaf kort na aankomst een persconferentie... waarin hij vooral inging op zijn staatsbezoek aan China. Over de veroordeling zei hij dat die hem niet verrast had. Verder ging hij er niet inhoudelijk op in. Bij een zwaar ongeluk in Wallonië zijn twee mensen om het leven gekomen... en meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vannacht bij de plaats Hoven op een kleine 40 kilometer ten zuidwesten van Brussel. Belgische media melden op basis van de politie... dat het op een busje met elf inzittenden ging. In Woerden is het startschot gegeven voor de stembeek voor de top 2000. Tot en met de komende zaterdag kunnen liefhebbers van het jaarlijkse radio-evenement... weer hun lijstje met favoriete nummers insturen. Elk jaar proberen mensen of organisaties een relatief onbekend nummer in de lijst te krijgen. Zo heeft een boerenorganisatie opgeroepen om op het nummer De Boer, dat is de keer van normaal te stemmen. De top 2000 wordt uitgezonden vanaf eerste kerstdag. De afsluiting is op oudejaarsavond als in de laatste minuten van het jaar de nummer 1 wordt gedraaid. Het weer. Het blijft bijna overal droog... bij een mix van wolkenvelden, lokaal dichte mist en soms ook zon. Onder de mist en de bewolking wordt het amper 2 graden. Met de zon erbij stijgt het kwik naar 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Oud Zandvoort. Wanneer het lekker is? Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar staatjes en die zegt ja nu verkeer zand voor. Jan, fijn dat je de techniek uh, weer doet. Dames en heren, u welkom bij uh, ZFM Oud Zandvoort. En Ik ben heel blij dat u allemaal weer luistert. En tegenover mij zit mevrouw Doornekamp Terol. Nel in de wandeling genaamd. En we hebben afgesproken dat ik dat uh, mag zeggen tegen je. Heel graag. Ja. En dat je eigenlijk een, uh, een veel mooiere naam hebt, hè? Ja, ik heet Petronella. Petronella. Nou, een hele mooie naam. En dat komt omdat mijn grootmoeder al Ze heette Pietje... en ze had al drie kleindochters die Pietje heten. En toen had ze gezegd tegen mijn moeder... denk erom als de meisje is, geen Pietje, want ik heb er al zoveel. Nou, ik denk dat je... Als ik het mag zeggen, met Petronella, beter. denk ik beter af. Ja. Maar goed, dat was de tijd ja. natuurlijk, ja. Hè, in, in die tijd. Uh, we gaan het hebben over het leven van Nel. Uh, met accent op uh, de oorlog. Niet de evacuatie, want daar hebben we vorige week uitgebreid over gepraat. Maar hoe zij uh, dat uh, beleefd heeft. Want je was al uh, 13 toen de oorlog. Bijna 13 hè? Ja. Want je bent geboren... 28 mei, 27. 27. Nou, tegenover mij zit een zeer kwieke dame... die je beslist niet haar 85 jaar... die net ook vertelde dat ze skypt op de computer. Nou, hoe modern uh, kan je zijn? Goed, Nel. Nou, je bent uh, geboren. Nou, vertel eens waar ben je geboren. Uh, vertel eens wat over je familie, je gezin. In de Marerstraat ben ik geboren. Het gedeelte wat nu nog heel smal is. Want ons huis is, ons huis is net niet afgebroken. Tegenover waar nu de schuur van de reddingsbrigade is? Schuin of? tegenover. Precies, even voor ja. de luisteraars ja. de plaatsbepaling. Schuin tegenover, ja. en uh, wij, Ik had dus twee broers. De een was uh, in Duitsland. Tweeënhalf jaar in Berlijn. En de jongste die was thuis, die was de school. En we hebben... Uh, van mijn broers heb ik niet zo heel veel plezier gehad, want die zijn beide geëmigreerd. In 1948 ging mijn oudste broer, Gerrit, die ging naar Zuid-Afrika. En die ging twee jaar later trouwen. Toen zei mijn jongste broer, die 19 was en ook typograaf. Ik ga meteen er naartoe, dan ben ik bij zijn huwelijk en ik blijf ook. Dus die was meteen weg. En ik bleef alleen over, uiteraard. Alleen met je ouders in de Maristraat. Ja. Dus, maar dat was na de oorlog. Hè? Dus, uh, ja, dat was na de oorlog. Dat ja. was na de oorlog. Maar goed, toen was jij... Uh, 48, 27 was je... Uh, 21, dus... Uh, ja. Toen was je toch ja. ook nog uh, redelijk jong. Ja, dat wel. Hoe, hoe was het leven in de Maristraat? Uh, Heel gezellig. Veel jongelui. Veel jongelui. We hadden een club van allemaal meisjes. De... Nou, ik zal maar niet de naam opnoemen, want dat was, was de... Nee, ik zeg het maar niet, want anders doe ik het misschien verkeerd. Okay. Maar in elk geval, we hadden ja, een leuk contact met elkaar. Met, met spelen en ja, knikkeren en van alles en nog wat deden we. En waar ben je op school geweest? Op de Ook uh, Was er al een kleuterschool uh, toen? Of, uh... Ik ben ook op de kleuterschool geweest. Dat was op de Brederhoogstraat. Ja, daar heb ik ook nog op gezeten. Ja, ja. Naast uh, bij de gereformeerde kerk. Ja. Ja, daar ben ik, eh, ben ik op de kleuterschool geweest. En, en noem eens namen van bekende leraren die op de School of leraresse. Mevrouw uh, Janssen uiteraard. En uh, meneer Zuidemaar, Meester Wachtendonk. Uh, meester Knoppert. En juffrouw Van Dalen. En juffrouw De Jong. Oh ja, de jongen, die heb ja. ik ook nog meegemaakt. Ja. ja, en, en meneer Zuiderba. En, uh, uh, en ik heb bij Wachtendonk in de klas. Bij uh, de anderen, zoals wij oneerbiedig juffrouw Jansen Knagelijntje noemden. Ja. Uh, daar heb ik niet bij in de klas. Wel uh, handwerken van uh, oh, gehad. Ja. Ja. ja, dat was zo. En na de, na de School ben je... Naar de Mulo gegaan. En die was op de hoge weg waar nu het politiebureau is. Maar toen het oorlog werd, moesten we daaruit... En het was ook, ja, er gingen natuurlijk ook heel wat kinderen weg. Dus um, we zijn toen overgegaan naar de kleuterschool, de Josine van de Enderschool. Nou ja, de, die uh, later uh, de voor de, de Hanni stond daar. Ja, op het, uh, ja, ja. Ja, ik zei altijd het Zwarte Veld, maar het Zwarte nou, Veld schijnt aan het de overkant. Nee, maar goed, op dat daar veld. Daar zijn we toen naartoe gegaan. Maar tot de oorlogswinter eigenlijk, want ja, toen hadden we geen verwarming daar meer. En toen heeft meneer Van der Waal zijn huiskamer op de Emmerweg als uh, klaslokaal laten ombouwen. Nou ja. En daar heb ik dus uh, het laatste jaar, of laatste twee jaar, heb ik daar uh, school gehad. Daar gaan we zo even verder over praten, want we gaan eerst even naar een muziekje luisteren. Weer en weer. Weer en weer die club.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 Questo more pieno di uomini. Yeah, yeah. En tra e un bagno caldo, c'è azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my babe, it's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Okay. Goedemiddag uh, luisteraars. U bent weer terug in de uitzending van ZFM Oud Zandvoort. En we praten in dit programma met uh, Nel Doornenkamp van haar meisjesnaam... Turl. Dat is echt een mooie Zandvoortse naam. En mocht u iets op of aan te merken of aan te vullen hebben op dit programma... of wat er gezegd wordt, dan kunt u ons bellen op 023-57-30393. Schroomt u niet om de telefoon te pakken. En wij ontvangen u dan graag in de uitzending. Nou, we gaan verder met uh, waar we gebleven waren. Uh, je zat op de Mulo. Die ging eerst van de Hoge Weg naar uh, ja, de, de kleuterschool. Uh, bij uh, ja. Hoe die precies heette, weet ik ook niet meer. Ik zei Josino, maar ik kan ik ook oh. Sandrina. Ik, ik weet het oh. niet precies. Nee, ja. Maar goed, het doet er niet toe. Ik weet niet mijn naam heeft. Zo op. is het. Uh, daar konden jullie ook niet blijven. Dus jullie gingen naar het huis van meneer Van der Waals. Ja. Maar in die uh, tijd daarvoor hebben we nog een keer, had de gemeente een, een plot gekocht... Eigenlijk waar bonen op geteeld werden. En die mocht, moesten wij dus gaan plukken. En waar was dat? Dat was in de Meer. Dus we gingen met een, nou ja, een auto die eigenlijk niet op benzine uh, reed... maar iets met een pijp. Ik weet niet waarop die reed. Maar in elk geval, we zijn daar geweest en we moesten daar die bonen plukken. En die werden dan hier verdeeld onder de inwoners... Wat Over de die, mensen die nog achtergebleven die waren. waren. Ja, ja. ja Want, uh, even een stapje daarnaast... jullie waren dus niet geëvacueerd. Wij zijn niet geëvacueerd. Mijn vader moest in eerste instantie blijven... om het huisje van de NZH, het, uh, bus, wat nu dan het bushuisje was... dat moest hij uh, bewaken eigenlijk en de rails. Want ze waren bang dat er wat mee gebeurde. En dus zodoende zo doen we, we leven, Hoewel later moesten we wel weg... Maar toen was iemand zo verstandig om hulpkosten van, hulp van de kerk te maken. Ah. Dus toen mochten we weer blijven. Maar je moest wel uit de Marestraat? Uit de Marestraat, We zijn naar de Koningsstraat verhuisd. Naar het huis van mijn grootmoeder. Dat stond leeg. Mijn grootmoeder is in de oorlog overleden. En ik denk dat het verkocht moest worden. Dus daar konden wij onze intrek in nemen. En waar was dat in de Koningstraat? Nummer 27. Oh, dus dat was. Uh, ik ben er net even langs gefietst. Ja. Dat ja, was een uh, groot huis. Ja. Met een uh, ja. Ja, ja. balkon. Dus boven, boven en beneden, ja. ja. En, en, en daar. Ook het zomerhuis erachter. Ook nog? Ja. En hebben jullie daar nog meer inwoning gehad uh, ja, in de nee. oorlog? Of alleen, alleen jullie eigen gezin? Alleen ons eigen gezin. Maar we hadden wel alle attributen van de Maarstraat. Want het huis naast ons was van mijn oom. Mijn grootvader heeft daar twee huizen laten bouwen. En mijn vader en mijn oom hebben alle deuren en alles wat maar los en vast. Dat hebben ze eruit gehaald, want ze dachten het is toch afbraak. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. En wat hebben ze dan met al die spullen gedaan? Bewaard en na de oorlog mochten we weer terug. Dus toen moest het weer terug in de huizen. Maar waar, waar werd dat dan bewaard? Bij ons in de achterkamer. In, in, in, de, in de Koningsstraat? In de Koningsstraat, ja. De wastafels, de toiletten, alles wat maar. We... Wat maar los kon, het leiding had mijn vader eruit getrokken, alles was weg. Dus het was eigenlijk al een bouwval. Toen mochten we na de oorlog terug voor een jaar. Mijn vader zei, dat doe ik niet, dat is veel te veel werk. Toen op het laatste hebben we vijf jaar mochten we blijven. En uh, dat is met Marshall Hulp mochten we toen uh, de boel weer opbouwen. En ben je daar toen gebleven of daarna o, ja, toch weg? Nee, toen zijn we teruggegaan. Na na na de... Ja, naar de... Naar de Magenstraat. En het huis staat nog, dus... Dat is niet afgebroken. Goed, sorry voor de onderbreking... want we waren bonen aan het plukken in de Meer. Ja. Nou, die waren dus... en daarna zijn we dus naar de huiskamer gegaan... van uh, meneer Van der Waals. Die woonde op de Emmaweg. Maar die wilde toch nog wel school blijven houden... hoewel er weer veel meer kinderen minder waren. Maar hij was heel handig. We mochten niet een ochtend of een middag vrij hebben. Hij had het in tweeën verdeeld. De vier klassen. Er waren toen vier klassen was 1 en 2 en 2 en 3 en 4. Maar de ene, het ene gedeelte had morgens de eerste van 9 tot half 11. En de tweede groep kwam dan om half 11. Een andere groep, en dan smiddags, had degene die morgens vroeg had, smiddags laat. Dus je was altijd bezig met school eigenlijk. Dat was wel handig van hem, want je had nooit vrij. En hoeveel kinderen ging het dan om? Nou, ik denk dat het totaal... 15 was ongeveer. En hadden jullie dan iets van schoolbanken of tafels? tafels Hoe tavels, moet ik, vertel eens wat meer. Hoe ja. moet ik me dat voorstellen? Nou, de kamer was gewoon legeruim. Er stonden tafeltjes en stoelen en, uh, en een kachel. Want de kachel, ja, de centrale verwarming was er natuurlijk niet. Maar uh, die kachel, daar kregen we hout van de gemeente voor. Dan moest ik, mocht ik altijd helpen stoken. En mevrouw van der Waals kwam dan altijd even kijken, want ze zei het is jammer als die warmte zo weggaat. Dus ik zet de stroop erop, de suikerbietenstroop, en dan mocht ik roeren. Ze zei altijd roer even in de stroop, want anders brandt het aan. De suikerbietenstroop? De suikerbietenstroop, ja. En waar werd dat dan voor gebruikt? Nou, suiker en de, en de pulp. Nou, daar weet ik nog een mooi verhaal van. Met oudejaarsavond zou mijn moeder oliebollen waarden, natuurlijk niet. En toen dacht mijn moeder, van die suikerpulp, daar bak ik maar uh, koekjes van. En door het slechte licht wat ze had, heeft ze het verkeerde, uh, had, ze, had ze peperzuurgaard erin gegooid. Dus ze waren eigenlijk niet te eten, maar we hadden iets dus ja. vooruit. Maar ja, zo moest je dat allemaal uh, met, met bloembollen, bloembollen en anderhalf met bloembollen hebben wij in de oorlog opgemaakt. Hoeveel? Anderhalf mut met, met z'n vieren. Allemachtig. Ja. Ja. anderhalf Anderhalvemeutbloem. Dus, dus het was armoedroef wat eten ja, betreft. we hebben nog wel een keer uh, aardappels gehad van de gemeente. Want toen heeft meneer... Nou, ik kom even niet op zijn naam. Die heeft toen uh, een, een schuit aardappels hier naartoe kunnen halen uit Friesland. En daar kregen we dus ook aardappels van. Maar wij hadden ook, dat was, niet, dat was nog even voor die tijd, uh, verschillende bonkaarten... Wij waren dus bij de steden, dus ik geloof dat wij groen hadden. of wij hadden, ja, wij hadden groen en in de andere gemeenten die dus op het platteland waren, die hadden rode bonnen. Maar die kregen wij dan wel eens van familie uit Baren. Maar die kon je hier niet inleveren, want dat was van het andere traject. De dichtstbijzijnde plaats was uh, Vogelenzoon. Daar ging ik dan naartoe op de fiets zonder bonden. En daar ging ik dan die aardappels halen en dan kreeg ik wel eens wortels mee of misschien ui of wat ze daarover hadden. Dus daar ging ik dan alleen naartoe op een fiets zonder banden, wat niet lekker was natuurlijk met een zak achterop. Nee, want je was dertien toen de oorlog uitbrak, ja, dus nou je ja, was, was veertien vijftien, vijftien, vijftien, vijftien ja zoiets. Ja. Dat was toch een heel avontuur. Ja, maar ja goed en dan moest je natuurlijk door de muur. we wou net zeggen. Dus je oudswijs moest mee en dan uh, ja, nog altijd de angst van uh, nemen ze het niet af. Dat kon natuurlijk ook nog dat ze het af zouden pakken. Maar dat is nooit gebeurd. Oh, gelukkig. Nee, dus dan hadden we weer eventjes een, ja, een opkikkertje. Ja, en je vader had geen werk natuurlijk in nee, de oorlog. Nee, mijn vader dus... had niks. Nee, mijn vader die was aan het hout zagen. Die had, er waren drie familie. Ja, onder andere wij en dan nog iemand. En nog een, een ouder. Stel, oudere mensen. En daar hebben ze altijd hout voor gezaagd. Bomen gerooid. En bij het de, bij de station uh, die bielsen gepikt. Ja, ze moesten toch zorgen dat er wat te stoken was. Dus dat was allemaal illegaal natuurlijk. Ja, dat was, dat was illegaal, maar ja goed. Ja, ja, je deed het, want je moest, je je moest uh, overleven. Ja, je moest wat. En de bomen die waren vaak al afgezaagd, maar de stronken lieten ze dan nog zitten. Dus als je zo'n stronk kon bemachtigen, was dat natuurlijk ook heel mooi. Dat is het al heel wat. Ja. Wij gaan nog even naar de muziek uh, Jan. Laat eens wat Eeeh.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 of de kinderen van jouw kinderen net zo mooi zijn als jij, of mooie misschien, ik zou honderd willen worden, om erbij te mogen zijn, als de metro van Rotterdam eindigt. Ik heb een meisje gezoend Nog bij licht op straat En Caruso gehoord Op zijn eerste plaat Ik heb de postzegel thuis Met Willemientje erop 18 jaar oud Een koningin in de dop Zag het wonder op de straat Toen er asfalt kwam Ik heb om het orgel gedanst Bij het paleis op de dam. Maar ik zou honderd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 En wat was dit voor muziek, Jan? Dit was Tom Anders als Doris. Als ik door. zou wel 100 willen worden. Nou, daar hadden we het net even ondertussen. Dat is wel uh, een tricky leeftijd, hoor. Ik zou ook wel 100 willen worden. Maar dan zoals ik nu ben, of zoals Nel is... Goedemiddag, uh, luisteraars, terug in uh, het programma ZFM Oud-Zandvoort. Wij luisteren naar het verhaal van Nel... een uh, mooie afkorting van Petronella doornenkamp rol, geboren in de Maristraat... En in de oorlog uh, uh, met de evacuatie, dus dat is uh, eind 42, daar hebben we vorige week van alles over gehoord, naar de Koningsstraat uh, gegaan. Jij vertelde, want ik haal dat nog even terug, dat in de Koningsstraat je oma had gewoond. Had je oma daar alleen oboe, gewoond? Op was het <laughs> ja, goed. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, mijn grootvader is daar gestorven. Ja. Maar zij woonde daar met mijn tante, die ongetrouwd was, en die is kraamverzorgster geworden. Ze werkte altijd als, ja, in de huishouding. En toen heeft dominee, mevrouw van der Vloed in de tijd... daar werkte ze dus, die had gezegd... het is jammer van jou, je moet niet in de huishouding blijven... jij moet in de verpleging. En toen heeft ze gekozen voor, het kraam, voor de kraamzustersvak. En dat is dus goed gelukt. Want ze had, nou, hier had ze een aardige praktijk in antwoord. Als zij opgeroepen werd... of als er een baby op komst was die misschien s'nachts geboren werd kreeg ik van tevoren een berichtje van kom naar opoe... want ik moest weer opoe slapen. Die kon niet alleen blijven. Dus. En de volgende morgen als ik naar school ging... dan kwam mijn moeder of mijn tante, die wisselde dan af. Die kwamen om de beurt dan op opoe passen. Dat is een mooi verhaal. Dat was verhaal. de mantelzorg. Ja, de, ja. Dat, uh, dat is natuurlijk dat van al. alle tijden. Ja, ja dat ja. was toen al. En die uh, uh, Corrie heette ze, ja. hè? Corrie -trol. Corrie Trol. Daar vertelde je nog een mooi verhaal van. Ja, ik heb dus altijd gehoord dat zij Ankie Brokmeijer... Toen de tijd Ankie mij op de wereld geholpen heeft. Nou, dat wilde ik natuurlijk even nakijken. Dus ik heb mijn babyalbum van zolder gehaald. En inderdaad, op bladzijde 2 of 3 uh, lig ik in de armen van, uh, van zuster uh, Corrie Sorry. Terol. Nou ja, het bewijs is dus geleverd. Ja, ja. Ja, dat vond ik wel heel, uh, heel mooi. Ja. Dat zo dan weer de families uh, bij elkaar uh, komen. Want al pratende van de week toen ik bij je was... dan zei je, ja, maar dat is nog een tante van me. Dus Volgens mij ben je bijna van heel Zandvoort wel ergens, familie. Ja, of, uh... ja, nou ja, dat is natuurlijk, uh, ja. Het was ook een kleine gemeenschap. Ja, in de oorlog, ja. En in de oorlog helemaal natuurlijk. Ja, toen want maar. toen zei jullie verhuisd naar de Koningsstraat... heb je net verteld, je opa was overleden. En waar bleef tante Corrie dan? Tante Corrie die ging naar de zuster in Baren. Die hadden daar een zaak. En daar kon ze dus wonen. Maar toen ze 40 was, is ze nog getrouwd. Nou, mooie leeftijd. Ja, en daar heeft ze dus ook in de kraam gewerkt. Dus ze is nooit meer teruggekomen? Ze is nooit meer teruggekomen, nee. Nou kijk, ik ben dus een van de laatste ja. Nou nee natuurlijk. Nee. Ik ben van november 41. Dus het Nog een jaartje. Goed. Kan je nog meer over de oorlog uh, vertellen? Want je zei, ik heb er nog eens over nagedacht. Uh, van hoe, hoe ervoer je dat? Je ging naar school, maar uh, verder. Uh, nou ja, je was jong en je wilde natuurlijk ook wel een beetje ontspanning. Het ons huis, dat was ook ontruimd. Wat, Staat hier wat hier, ja. Dat was ook ontruimd, want daar woonden E. Vloerakker en uh, Lies de Vries. Die hadden daar het beheer over, maar die kregen een huis op de... Uh, Krocht. Het huis dat stond... Het was eigenlijk van de familie Meulman geweest. Een heel groot huis. Daar hebben ze dus eigenlijk het ons huis voortgezet. Het stond op het punt naast Bruna. En daar hadden we dus jeugdclubs en, en gezellige avondjes. En nou ja, wat er dan nog te vieren viel... Want we hadden natuurlijk niet veel. Want er was nooit wat te kopen. Maar goed, ik bracht daar heel veel tijd door. Ook met de meisjesclub die dan opgericht werd door E. Vloerhakker. Ja, uit nog, ja, een beetje vanuit de kerk. Probeerden ze nog de weinige kinderen die er waren dan ook nog een beetje. En, nou ja, s'avonds waren we ook vaak met, ja, wat ben je mee bezig? Met, met pingpong en uh, allerlei uh, spelletje, spelletjes. Maar het was, we hadden ook, als meisje mocht je na zes uur niet meer buiten, s'avonds... Dus daar moest je nog weer een uitwijs voor hebben. Maar wij hadden dan het geluk dat er een paar jongens waren... die ons opkwamen halen zondagavond. En dan gingen we altijd klaverjassen of jokeren... bij de familie van Welen op de straat. Dus die, en die ene dochter die werkte bij een bakker in Heemstede. Dus die had nog wel eens iets voor ons <laughs> dat ze ons contracteren. Dat was wel gezellig. Maar het gevolg was dat ik nooit zoveel aan mijn huiswerk deed... Dus meneer Van der Waals vond het niet goed... dat ik overging van de derde naar de vierde klas. Ik moest dus... De, nee, nee dat ik... Ja, ik moest, in de vierde klas moest ik dus overdoen. Dat heb ik gedaan. Met het gevolg dat na de oorlog... in 56... in 46, uh, 45... Toen wisten ze niet meer wat ze met die leerlingen aan moesten. Want in de steden was nooit school geweest. En wij waren nog steeds uh, op les. Dus... Toen hebben ze eindelijk besloten dat ze toch maar niet dat jaar over lieten doen. Want dan hadden ze te veel leerlingen. Dus we hebben dat diploma gekregen. Zonder cijferlijst uiteraard. Maar naar nou die cijferlijst is nooit gevraagd. Dus ik had een diploma zonder veel stress. Nou, dat is even. Ja. ja, dat is dan nog een geluk bij alle nog. ellende. Ja. die. Je. Dus ja. het, het feit dat je één jaar eigenlijk een oh. beetje versteerd ja. hebt, ja. was achteraf je... Achteraf een geluk. Wat je dus inderdaad in 1945 ja. uh, ja. eindexamen had moeten doen. Ja, ja. Nou, dit is en dat een, hoefde dus niet. Nee, nee, dat is een heel mooi verhaal. Goed, nou, we laten de oorlog uh, de oorlog, want je kwam van school. Uh, en wat ben je toen gaan doen? Toen werd ik gevraagd door een neef, die werkte bij Bomen Ruigrok, drukkerij, waar mijn broer ook al werkte. Mijn oudste broer werkte daar ook als typograaf. En toen ben ik daar op kantoor gekomen. Maar het beviel me niet erg, ik vond het niet prettig. En toen ben ik na een jaar naar een andere firma gegaan waar ik tien jaar gebleven ben dus. En waarom vond je het niet prettig? Uh, ik had twee uur vrij tussen de middag. En dan liep ik daar in Haarlem en dan dacht ik, wat moet ik hier? Maar er was nooit iemand van de collega's die zei van... ga met mij mee naar huis om je broodje op te eten. Dus ik voelde me daar heel eenzaam op het moment. Toen zei ik, nou dat doe ik niet. Ik denk, ik blijf hier niet. Toen ben ik ergens anders naartoe gegaan. Dan kon ik in de, uh, de, de Zeilstraat bij de firma van Egmond. En dan kon ik tussen de middag naar huis. Want die hadden dus ook wel vrije tijd, maar dat, dat viel beter. Dus dan ging ik tussen de middag naar huis. Maar het was wel rennen natuurlijk. Ja. Want ik moest naar de Marenstraat en dan je broodje eten. En dan weer gauw terug. En dan lopen vanaf de Tempelierstraat naar de Zeilstraat weer. Maar goed, ik vond het veel prettiger. Later ben er ook wel gebleven, worden. Dan ging ik op de fiets. Zomers ging ik op de fiets, maar naar de Zeilstraat. Maar het was niet je carrière? Nee, ik had daar helemaal geen zin in eigenlijk. Want ik wilde na de oorlog in de verpleging. En die tante van me, dat was eigenlijk een beetje een, ja, een voorbeeld... Maar dat kon helemaal niet, want we hadden geen geld. Het huis moest opgebouwd worden. En ik had natuurlijk nooit wat verdiend. Je moest alles zelf betalen. Je uniform moest je kopen. En het eerste jaar kreeg je ook geen salaris. Dus nou ja, dat zat er helemaal niet in. Mijn vader had wat dat betreft bij de NZH. nog niet zo'n topbaan. Dat je zei: van, dat betalen ze wel. Die is na de oorlog wel weer uh, ja, we bij. De NZH, ja, ja. Als wat? Uh, hij was, uh, ja, monteur. Elektricien. Maar de. Het feit dat de bussen zouden komen, dat heeft hem heel erg aangegrepen. Want hij is ook in 56 overleden. Hij was bang dat hij hier... Hij kon wel rijden op die trams als ze gerepareerd waren. Maar uh, ja, het was een leven, die tram. En ja, Hij dacht, als ik nou die bussen krijg, dan, uh, dat heeft hij ook niet beleefd. Nee, voor ja. die tijd uh, dus was hij... In 56 is hij overleden. Ja. Ja. We, we gaan weer even naar een uh, muziekje. Zo snel gaat de tijd ja, wel. Ja, ja, Gingel? ja. Zie je wel? Kent u dat ook? Dat gevoel van laat maar zitten. Ik hoor er niet meer bij Het gevoel van zou er nog wel iemand van me houden Je voelt je niet zo blij Ik Ga dan eens baaien in Zandvoort Bootje baaien in Zandvoort Met je voeten in zee De golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee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 Zondag weer verloren, je hebt een vadervlek. En heeft je zoontje duikboot zitten spelen met je cassettedek? Ga dan maar pootje baaien in Zandvoort. Pootje baaien in Zandvoort, met je voeten in En je problemen die nemen ze mee Broodje waaien in Zandvoort Broodjes en koffie gaan mee Dit was... Uh pootje baden in Zandvoort, hè Jan? Ja, van André van Duin. Van André van Duin. Nou, dat had ik even niet zo goed gehoord. Sorry dat uh, onze Jan die weer zo trouw voor de techniek zorgt. Goedemiddag, luisteraars. U bent weer terug bij ZFM Oud Zandvoort. We luisteren naar het verhaal van Nel Doornenkamp-Terol. En Nel... Uh, we hebben het gehad over je baan. En je ging met de tram, zei je net, uh, naar Haarlem. Maar jouw vader werkte bij de NZH. Uh, vertel eens even van... Uh, nou, uh... nou, ik had dus, omdat mijn vader bij de NZH werkte... kreeg ik een goedkoop abonnement, een maandabonnement. Dus ja, ik reisde dus met de tram uiteraard naar Haarlem. En wij hadden thuis voor het gezin... kregen we 24 vrijbiljetten per jaar... En daar konden we dus mee naar Amsterdam met de tram. Of eventueel met de Gooise tram, dat mochten ze ook. En onze vakanties, dat was eigenlijk maar één dag. Want mijn vader zei altijd, ik zit het hele jaar tussen de wielen. Ik ga nergens naartoe. Maar één dag Marken en Volendam was er altijd bij. Dat was dus ook op de vrijkaart. Dus dat was ons uitje. En verder waren we op strand. Dat voor mijn idee was het elke zomer was het mooi weer. <lacht> En, en had je ook familie op het strand of, of dat nee. niet? Er was geen strand en nee. Nee. of? Nee nee. nee. nee, dan gingen we altijd met een stelletje. mee. De vrouwtje van de mei was er altijd bij die de moeder was in september en die zat altijd iets te borduren voor de moeder. Dat deed ze dan s morgens op strand. En smiddags gingen we naar Bad Zuid. Want je mocht niet zwemmen in zee zonder uh, toezicht. Nee. Daar hadden we dus ook een goedkoop abonnement voor het jaar. Via de gemeente kreeg je dat dan en dan. Daar hadden we het nog over op de genootschapsavond afgelopen ja. vrijdag. Ja. He, de, ja. Over het abonnement bij, dat je dus bij Bad Zuid, want het was een ja. gemeentelijke Bad badinrichting. Ja. En het was gekoppeld aan je inkomen. ja dus uh, de, uh, vanaf 1 euro, geloof ik, tot 15 euro was gulden. het of zo. Nou, gulden, ja. Ik zei toen ook al euro. oh Stom ben ik toch, hè? Goed. Dus, uh, goed. Dat was even de tram. De tram uh, deed, uh, nou ja, het traject Zandvoortse Laan, uh, Leids, uh, Vaart. En uh, daar had je de trambaan nog. Hè? 57 uh, tram uh, exit. En toen kwam uh, de bus. Maar toen... Was jij niet meer in Haarlem aan het werk? Nee, nee, nee. Nee, want ik ben in uh, 57 is mijn oudste zoon geboren. Daarvoor was ik al thuis. Ik heb nog een zomer bij Jupiter gewerkt. S Morgens Toen wilde ik wat doen. Want ik was drie jaar getrouwd voordat de baby kwam. Dus dan wil je toch wel iets om handen hebben. Dus zodoende ben ik, daar heb ik dat ook nog eens gedaan. En wanneer ben je getrouwd? Want dat was ook bijzonder. Ik ben getrouwd in 1954. Maar met twee stelletjes in één week, met z'n drieën, zijn we getrouwd. Want het waren allemaal echtparen uit de Reddingsbrigade. Dat was Thea Kras met Karel Kras. En Theo Koekot met Sjaan de Jong. En wij dus... Drie stellen van de reddingsbrigade in, in één, één week. Eén week. Wij op dinsdag, de andere op uh, donderdag. Maar Thea en Karel die zijn dus later voor de kerk getrouwd. Maar die trouwden toen voor de gemeente dan eigenlijk. He, voor, uh, ja. ja, precies. Maar het was dus echt met z'n drie in één week. Dus jullie waren lid van de reddingsbrigade. Ja, en Rode Kruis. En Rode Kruis. En Rode Kruis, ja. Bij waar, Bij... waar ben je eerder gekomen? Bij Het Rode Kruis of de reddingsbrigade? En, uh, ongeveer gelijk, denk ik. Ja. Dat was ook nogal met elkaar verweven, ja, geloof ik? Ja, ja, ja, dat was, ja. Ik had nog, ja. Nou, ga verder. Ik kan, ja, <laughs> ik wilde nog wat zeggen, dan weet ik het niet meer. Nou, dat maakt niet uit. Nee. Wanneer ben je bij de reddingsbrigade gekomen? Ongeveer. Vertellen. Uh, nou, in 46, denk ik. Toen kwam het allemaal weer een beetje op. Toen ben ik, daarna ben ik nog eens vijf jaar secretaris geweest van de reddingsbrigade. En ik had altijd het idee van op de brigade, op de post, mogen geen kinderwagens komen. Ik vond het altijd, als er iets, een ongeluk zou gebeuren of iemand zou verdrinken, dan had je daar de ruimte nodig om die mensen dan te verzorgen. Maar als er kinderwagens waren, dan wilde, wilde ik dat niet. Maar ja, toen op een gegeven moment liep ik zelf met de kinderwagen. En toen kwam ik op de post een keer om de... Uh, uh, om de lijsten te brengen voor de diensten. Toen zei er een jongen tegen me, wat komt u eigenlijk doen mevrouw? Ik zei, nou ik kom je lijst brengen, want ik ben de secretaris. Ik denk, nou ze kennen me niet eens meer. En toen ben ik ook weggegaan, want ik wilde niet met de kinderwagen. Dus zodoende ben ik wel bij de reddingsbrigade nog gebleven, maar niet meer als secretaris. niet meer als actief poster? Nee, nee. Nee, nee de poster, dat poster, dat deed mijn man. En later bij de Redenbrigade wisselen we dat om of we gingen nog wel eens weer samen. Of bij de het Rode Kruis bedoel ik. Ja. Jullie zaten alle twee. Waar hebben jullie elkaar leren kennen? Uh, nou dat is een verhaal. Mijn man kwam, al, die kwam uh, al toen hij 13 jaar was al bij ons thuis als vriend van mijn oudste broer van Gerrit. Dus ja, dat was van de jonge mannenvereniging, kenden ze elkaar. Hij kwam altijd, zaterdags kwam hij keurig aangekleed... en dan was mijn broer altijd bezig met de konijnen of met alles. Die was altijd aan het rommelen of met fietsen. Maar hij kwam altijd keurig netjes en zei hij, joh, kleed je om, ga mee, ga mee. Maar mijn broer had er niet zoveel zin in. Maar goed, hij heeft, het jaar hebben ze dat volgehouden, maar toen ging mijn broer weg. Die ging naar Zuid-Afrika in 1948. En uh, toen bleef hij maar komen... Dus ja, dat, en dat dacht ik toch. Ik wil achter de naaimachine, ik wil dit en ik wil dat. Maar goed, zaten in de voor, hun zaten in de voorkamer en ik schoof de, de deuren dicht. En ik bleef achter lekker zitten. Maar later, door de contacten met de Rennesbrigade en het Rode Kruis, is het toch geklikt. We zijn 57 jaar getrouwd geweest. Dus. Dat was een hele tijd. Dat was een hele tijd. Je wilde in de verpleging, zei ja. je in het begin. En uh, toen kwam dus dat uh, Rode Kruis. Nou, vertel daar eens wat meer over. Uh, nou, bij het Rode Kruis kon je dus uh, diploma's halen. Je was eerst, als je je eerste had gedaan, was je derde klas. En je tweede diploma, wat iets zwaarder was natuurlijk, die eisen. En het, dan was je tweede klas. En als je eerste klas wilde worden, dan moest je dus ook stage lopen. Ik heb stage gelopen in het huis in de duinen, één ochtend in de week... Want ik had twee kinderen toen. Ik woonde op de Zandvoortslaan, want dan kwam mijn moeders morgens. En die uh, paste dan op de kinderen. En dan ging ik naar het huis in de duinen om vrijdagmorgen bedden te verschonen... en mensen te douchen en, en prikken. Ik moest leren prikken, dat heb ik daar ook geleerd. Heel zielig soms, hele, hele magere wijfjes waar ik een prik moest geven. Maar goed, ik heb het gedaan en het is gelukt. Dus daar ben ik dus ook voor geslaagd. Toen vroeg de directrice, want ik mocht voor het Rode Kruis niet verdienen vroeg de directrice of ik wilde blijven als oproepkracht. Ik zei, nou ja, als het mijn tijden zijn, dan wil ik dat wel. Dus dat heb ik gedaan. En ze zei mijn man op een gegeven moment, jij werkt voor niks. Je kan beter als werkster gaan <lacht> Dan verdien je tenminste nog wat. En dat konden we toen de tijd echt wel gebruiken. Toen ben ik naar de directrice gegaan. En ik zei, ja, ik zei, staat er nog wat tegenover? Ja hoor, zei ze, u krijgt een rechtsdaler per uur. Zwart. Dus nou ja, dat liep er dan wel in. En je had een uniform aan, hè? Want je zei, dat was ik altijd al gek op, op uniformen. Ja, ik begon met het groene uniform van de driehoek voor de oorlog. Dan gaan we straks even ja. over de uniformen hebben. Want Cor heeft nog een muziekje, een muziekje. voor ons. Oh, een ja? Ja? Dat zou wel de zou best kunnen. Maar, uh, oh, ja, die ja, wonen ja. in de keuken. Dus nee, nee, nee. nee. nee, nee <kwijnt> Luisteraars, U bent weer terug in het programma ZFM uit Zandvoort. U luisterde naar muziek van Pussycat met het nummer Mississippi. En ik zei, Cor heeft een muziekje voor ons. Ja, dat klopt. Want Cor zoekt de muziek uit. En Jan staat achter de knoppen vandaag. Dus uh, ja, ik was even in... Uh... Ik, een dubbelslag maakte ik. We hadden het over uniformen, want jij zei uh, in het gesprek wat we hadden dat, dat je zo gek op uniformen bent. Oh ja. Nou, je bent begonnen als meisje van negen jaar bij de... bij de driehoek. Dat was dus een, ja, een, een groep van de kerk, tenminste een kerkelijke groep, die dus landelijk was. Maar uh, het was een soort uh, padvinderij, alleen voor meisjes na de oorlog, dat mocht in de oorlog niet meer gebruikt worden natuurlijk. Daar heb ik uh, keurig een paar pakjes van gemaakt voor mijn kinderen. <laughs> en na de oorlog ben ik dus naar het Rode Kruis gegaan. En daar had ik weer een uniform. En daarna naar een nieuw unicum. Nee, je bent eerst in het huis in de duinen, want de daar duinen, waren we. Ja, in het ja? huis in de duinen, ja. Door het Rode Kruis ben ik dus in het huis in de duinen terecht gekomen. En daar heb ik dus jaren eigenlijk als invalster gewerkt. Maar mijn schoonouders die gingen daar wonen. En toen heb ik gezegd, ik kom niet meer... want ik wil geen keuze maken tussen mijn schoonouders... En, en betaald worden om mijn schoonouders te verzorgen. Dat wilde ik niet. Dus zodoende ben ik daar weggegaan. En toen ben ik op een gegeven moment naar nieuw unicum gegaan. Want ik, ja, ik zat thuis en ik wilde wat... Toen ik 44 was, heb ik bij Nieuw Unicum, toen het hier pas geopend was, carnaval gevierd voor het Rode Kruis. En toen dacht ik, nou misschien kan ik daar wel wat gaan doen. En toen heb ik gebeld of ik eens een keer mocht komen praten. Nou ja, eerst zeiden ze, hoe oud bent u en wat heeft u allemaal voor vooropleidingen? Ik zei, nou ik ben twee keer met de Henri Dunant mee geweest. Ik heb mijn Rode kruisopleiding en ik heb in het huis in de Duinen gewerkt. Nou, dat resulteerde dus in drie ochtenden per week werken bij het huis. En bij, nee, bij het eh, nieuw Unicum. Ja. Dus dat was weer in uniform. Nou, kijk eens eventjes. Dus, nu heb ik er niet even nee, Dus jouw droom van verpleging is er toch ja. een heel klein beetje Ik heb het tien uitgekoven. jaar mogen doen, dus nou, ja. dat is een uh, lange ja, tijd. daar heb ik echt uh, mijn hart aan opgehaald, moet ik zeggen. Nou, heel fijn. En uh, je zat samen met uh, Dick, je man, uh, in het Rode Kruis. Ja. En je zat ook samen met de reddingsbrigade. Want ik heb nog even in het boekje gekeken... Hè, van de jubileumboekjes van de reddingsbrigade. Daar staan ook allemaal mooie foto's van jullie in. En uh, ja, die, die, uh, wat was hij oorspronkelijk, uh, Dick? Uh, hij heeft 23 jaar gewerkt bij Kerko... Hij heeft na zijn school, lagere school heeft hij een opleiding proberen te volgen voor etaleur. Maar dat werd in de oorlog was dat niks meer. Toen heeft hij, uh, is hij opgeroepen om. Nee, eerst heeft hij in de arbeiddienst gezeten. En toen hij daar uitkwam zeiden ze, je hoeft niet naar Duitsland, want je hebt in de arbeiddienst gezeten. Maar dat was natuurlijk niet waar. Hij heeft ook nog een oproep gehad voor uh, Duitsland in Berlijn. Hij heeft hij samen met mijn broer nog gezeten? En uh, toen heeft hij een ongelukje gekregen toen mocht hij met uh, Ziekenverlof. Maar hij had al gezien hoe het daar was in Berlijn. Dus hij is ondergedoken. Toen heeft hij twee jaar in Friesland ge uh, gezeten. Ook niet leuk. Want hij moest van de ene boerderij ja. vluchten naar de andere. En dat heeft hem altijd nog wel dat gaf wel een impact. Altijd nog met in mij. In mij ja, kwam dat altijd weer boven. Weer boven. Ja. Ja. Maar waar wij je man van kennen. Dat is van het gemeentehuis. Van het gemeentehuis. Ja, want hij werkte daarna heeft hij bij de, na de oorlog is hij begonnen bij Kerko bij de overhemde. Maar die dreigde failliet te gaan. En toen stond er een advertentie in de krant voor bode bij het gemeentehuis. En dat leek hem wel wat. Toen heeft hij daarop gesolliciteerd. En toen is hij uitgekozen. van Een van de zeven bleef er over. Want er waren een heleboel sollicitanten. En toen is hij uitgekozen als uh, de bode. Ja. En dat heeft hij met heel veel plezier gedaan. En heel lang? Heel lang, 17 jaar. Daarom? Ja, ja daar ja. ken ik hem natuurlijk uh, ja. ook van. Want zowel Pieter als ik hebben in de gemeenteraad gezeten. Dus ja, dat was voor ons dé bode. Ja. Ja. Of dat. Moest jij daar ook wel eens helpen? Ja, want als meneer Van Duin ziek was, dan stond hij er alleen voor. En dat was natuurlijk moeilijk. Want ze hadden niet, net als nu, koffiezetapparaten en een afwasmachine. Dus uh, ze hadden alleen maar een automaat en die stond beneden. En boven was dan natuurlijk de gemeenteraadsvergadering. Dus dan ging ik mee om koffie te tappen. Dat bracht ik dan naar boven en dan kon hij daar de koffie inschenken. En de vuile kopjes zetten die altijd in het huisje bij Van Duin, want die wonen daar later niet meer. En dan ging ik de volgende dag maar uh, afwassen, want ja, daar had hij geen tijd voor. Nee. En uh, later was het ook nog van, nou ja, de bode of tenminste de mevrouw Van Duin die wassen de gordijnen altijd, maar die werden nu niet gewassen. En toen vroeg de secretaris of ik dat wilde doen, dus ik mocht ook nog gordijnen wassen. op mijn verzoek hebben ze toen een tweede stel laten maken, want dan kon ik makkelijker wisselen. nu wisselden we vrijdagmiddag en zaterdagmiddag moesten ze weer hangen, want anders dan was het te lang uh, zonder uh, veel uitzicht of inzicht in het huis. en dat is ook de reden dat je in de Noorderstraat, waar je nu woont ja. terecht bent gekomen. we zijn begonnen in de Zandvoortslaan. Bij de familie Maid, die, uh, nee Kraan, die woonde beneden. Van de dierenbescherming. En daarna zijn we naar de Celsiusstraat gegaan. In de nieuwbouw? In de nieuwbouw, ja. Waar ik nooit eigenlijk met plezier gewoond heb. Want ik vond Noord nooit prettig, maar goed. En toen moesten we van de gemeente... De burgemeester wilde dat mijn man dichter bij het gemeentehuis kwam. En toen hebben we dit huis in de, in de Noorderstraat gekregen. Waar ik dan met veel plezier woon. Ja, dus uh, de, dankzij uh, de gemeente. Uh, je hebt ook uh, in de kerk uh, ja, gewerkt. ook. Ja, doe ik nog wat kleine dingetjes. Kerkblad rondbrengen, koffiedienst. En ik ben nog in de diakonie geweest. Dus wat dat betreft... Uh, en al 25 jaar secretaris fan. van de Hulsmanshof. Inderdaad. He, dat stond laatst uh, op, uh, oh, op tekst-tv. Ja. Oh, ja. Dat was ook een jubileumpje, hè? Ja, ja inderdaad, ja. Ja, ik kwam opeens tot ontdekking. Iemand vroeg, hoe lang doe je dat? Ik zei, nou, ik zal eens dus even kijken. En toen bleek het precies in de maand augustus te zijn... dat ik 25 jaar secretaris ben. Dus dat mag eigenlijk niet. Het mag maar vier jaar. Maar ja, het is levenslang, denk ik dan maar. Ja. Nou ja, zolang je nog zo fief en bij de tijd bent, uh, lukt dat uh, allemaal. Ik uh, zie dat, Cor, of Cor, dat Jan een klein blikje op de klok uh, werpt. We zijn nog niet helemaal aan het eind van het programma. Maar ik wil alvast even voor de luisteraars aankondigen... wat we volgende week uh, hier aan tafel hebben. Uh, vanavond wordt het boek gepresenteerd van Volker Bloemen, Paal 66. En volgende week komt het in de uitzending van ZFM Oud Zandvoort... om het mij. mag ik weer... Uh doen, uh, over dat boek, de inhoud van het boek... en nou ja, alles wat daar op en aan zit. Uh, prachtige verhalen. Ik heb het boek al gezien uh, om daarover uh, te vertellen. Het gaat over de periode uh, tot 1950, 1850, 1950... dus 100 jaar geschiedenis uh, van Zandvoort. Nou, Je hebt ons snel ook uh, een heel stuk geschiedenis van Zandvoort uh, gegeven... over de oorlog, over het uh, Rode Kruis... Want wat ik bijvoorbeeld niet wist is dat je daar die diploma's... maar dat je dus ook een opleiding kreeg om, om bijvoorbeeld injecties te geven. Dat was voor mij uh, nou iets totaal nieuws. Want ik ken het Rode Kruis van het, ja, het Rode Kruisboekje, je EHBO-cursus. Ja, natuurlijk ja, zit er meer aan. Laatste vraag. Kan dat nog, Jan? Ja. Laatste vraag. Uh, het, het werk van het Rode Kruis ben je ook bij inzetten voor dingen? Kan je daar nog even wat over vertellen? Wat, wat, wat, j, j, jullie hadden je bijeenkomsten in uh, de benedenzaal van ja. Hotel Keur... maar je deed dat oefenen natuurlijk niet voor niks. Nee, en we damesgroepen, die had altijd bij Zuster de Wilde... thuis kregen we les. Ik heb een heel boekwerk van een bevalling, heeft ze ons helemaal uitgeduid... en we moesten wel opschrijven. En allerlei dingen die dus in de verpleging nodig waren. Dus dat hebben we dus bij haar thuis gekregen. Ja, maar wat deed je met die kennis... Uh, uh, op het circuit. het circuit. En eventueel uh, een noodhospitaal aanbrengen. Dat hebben we hier ook al eens gedaan. Niet voor echt dat er nood was, maar dat, ja, als oefening. Hè. Ja. Maar je hebt ook op het circuit gewerkt? Ik heb ook op het circuit gewerkt, ja. ja. Dat was eigenlijk jullie, een van jullie hoofdtaken? Ja, ja, ja. maar ja, later niet, heb ik het niet meer gedaan. Want ja, de kinderen wilden helemaal niet. Die wilden niet naar het Rode Kruis. Die wilden niet naar de reddingsbrigade En nou ja, goed... Die hadden daar Alleen collecteren deden ze dan wel, als wat was op het circuit, maar voor de rest niet. Ondertussen draait de afsvertitel muziek. Nel, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit interview. We zijn weer heel wat... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.